en leefbaarheid te vergroten. Met de subsidie zouden mensen dan zelf maatregelen kunnen nemen... zoals een buitenlamp plaatsen, een hek of een camera. De coalitie wil een wet waarmee het mogelijk wordt om te controleren... of je partner een gewelddadig verleden heeft. D66 heeft zich daarvoor laten inspireren door zo'n wet in Groot-Brittannië. Die heet Claire's Law, vernoemd naar een vrouw die werd vermoord door haar ex-vriend... van wie later bleek dat hij al eerder was veroordeeld voor geweld tegen vrouwen. En de dolfijn die vorige week aanspoelde bij het Friese Wierum... heeft het niet gered. Het dier kreeg gisteren krampen, had moeite met ademen en is overleden. De dolfijn wordt onderzocht door de Universiteit van Utrecht. Er wordt dan ook gekeken of er een verband is met de andere dolfijn... die zaterdag overleed op dezelfde plek. En dan nog het weer. Er vallen buien met ook kans op hagel of onweer. Vanmiddag soms even zon en 5 tot 7 graden. En dit was het nieuws op 5.38. Ja. En dan het verkeer op 5.38. Even kijken als je via de A12 naar Duitsland rijdt. Hou rekening met de kwartiervertraging door grenscontrole. En de 58 Tilburg-Eindhoven voor Oorschot. 6 minuten extra. Dan nog wat controle langs de weg. A1, Hengelo, Deventer, 108.4. A1, Eemnes, Naarden, uh, 25.8. A4, Amsterdam, Leiden, 14.3. A9, Haarlem, Ookmaar, 54.4. A12, Utrecht, Gouden, 39.5. A22, Beverwijk, Velsen, 13.9. A28, Meppel, 125.5. En 58, Goesberg op Zoom 125.4.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 Zomerbeke. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. <tie> vakantie naar de zon. Ja, hier te winnen deze week. De vijf jaar zomerweek. In rain, is Husband is coming. I'm diamond, oh diamond, like a big, shiny, diamond, diamond, diamond, diamond, diamond, diamond, diamond, dance, take diamond, my diamond, diamond, my diamond, diamond, diamond, diamond, diamond, diamond, diamond, diamond, diamond, diamond, I'm waiting. Christian en Miles Away bij 538. Lindo hier, de naam, goedemiddag. Ja, de 538 zomerweek. En Lionel Richie, die ook, all night long. Dat is lang geleden, joh. all night long moet ik zeggen. Mijn leeftijd, uh, weet je wel, all night... Wat zullen we vanavond gaan doen? Nou, we, ik lig hem achter die we bent. Is Lionel Richie bij 538. Well, my friends, the time is close. Raise the roof and have some fun. Let the music play on, play, on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carnival, fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party, carnival, fiesta forever. Come on and. Oh.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 For a seven, stuck in. Station bij 5, 3, ik kan je voorstellen dat je op je 49ste met pensioen uh, gaat. Ja, dat klinkt lekker. Ik zou het ook wel willen. Uh, Martin Solve, de Franse DJ, die heeft dat gewoon gedaan. Vorig jaar ging hij zomaar met pensioen en zei ik ga niet meer op het podium draaien. Ik heb er geen zin meer. Ik ben er klaar. mee. Voor... Toen was hij zelfs 48e, maar ik kan je, je voorstellen. Je kent hem van deze hit. Dit is Hello. Hello. I tried with you, saw my life with you. Weekend. Cry for me. High 538. High 538. Even een high 538. Nee, is dat een goed idee? Kan je gewoon even aan je collega's richten. Hey, high 538 voor iedereen die vandaag op tijd was op zijn werk bij ons of... Uh, Misschien die ene collega die weer niet getrakteerd heeft vandaag. Kan ook natuurlijk op die ene... Nou, laat ik een voorbeeldje horen van Bianca, kijk. Goedemiddag, een high five diaght voor alle collega's van Lootsma. Ja, dit kan ook. Je kan gewoon ook je bedrijf noemen. Dat kan ook. Je beroepsgenoten kan allemaal. Spreek zo'n high five drie-acht nu even in via de 5 app Zit je in die gratis app, dan kan je op dat WhatsApp-icoontje klikken... en dan heb je een gratis verbinding met de studio. Daar kan je gewoon even zo'n uh, zo voice-berichtje inspreken als een Hive 538, en dan hoor je hem zo hier. Even opstarten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar een Combi Deal. Zo lekker en zo voordelig. sap of smoothie en melk in die breker voor maar 3,50. Tot snel bij jouw Spar in de Buurt.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 Man is depressief, oh man Ik krijg hoofdpijn van die griep Stop ik in een hey, 7 bij 5 jaar. High 5 38. High 5 38. Het leuk dat je even wat gestuurd hebt via de 54-trip. Uh, We gaan doornemen, Louis. Ik wil graag een high five de jacht geven aan Patrick van der Lo, Maar die ondanks de carnaval en dikke vette kater gewoon aan het is vandaag. Goed bezig, Patrick. Oh ja, de carnaval. Die is nog steeds bezig. Hè? Je kan er gewoon een extra kater aan wat je wil. Uh, Linde. Hoi, ik geef een high five de jacht aan mijn collega Rien Vos. Van Iets met dieren. Hij is heel aardig en grappig en ik hoop dat hij het hoort. Doei! en Rijk! Ik wil even alle verkeersregelaars, ook in opleiding veel succes wensen. Vandaag en voor de toekomst. Ja, goed idee. Wow. Hi 538, ik wil iedereen van Van Balen Farms de high 538 geven. Ik ben met zwangerschapsverlof, maar ik wens iedereen heel veel succes. Ja, leuk dat je van ze denkt ook nog. En Sebastiaan? Een hele goede middag bij deze hele vette high 538. Voor mijn collega's van de KLM, die altijd strijden in weer en wind. Ik ben trots op jullie. Heel goed, Sebastiaan. Je krijgt het 5 tot jaar. Hoppakee. Ik je in said that you need me, stop cause it's work. Listen, mm I -hmm. Ik met je in Wat vind je hiervan? Dit is toch fantastisch? Het is de vijfde dag dance special voor deze week. Gordo en Reinier Zonneveld. Loco, loco. En die sluiten ook wel een klein beetje aan bij de vijfde dag zomerweken. Dachten wij zo maar. Vanmorgen in de vijfde ochtendshow. Ja toch, ja toch. Ja, vanmorgen. Het was eigenlijk, ik hoorde gisterochtend iets leuks in de, in de ochtendshow... bij Tim, Rick uh, en Jelte en Annemarie deze week. Het ging over relaties op de werkvloer. En ik weet niet of je, dit is ik ook niet, want ik heb nog nooit een relatie gehad op de werkgroep. Maar blijkbaar moet je dat dan even netjes melden. bij HR, die moeten daar vanaf weten van, hé, hey, wij hebben samen een relatie. Ja, en Rick, die weet dat natuurlijk weer. Ik hebben jullie dit protocol gecheckt hier? Ik heb dus een relatie gehad op het werk, hoor. Heb je het ook gemeld? Nou, Annemarie, dat gaan wij nog doen. <lacht> Ik moest hier ook erg om lachen. De ochtendshow valt 5.48 met Tim, Rick, Jelte, Anne-Marie. Morgen, of zijn ze weer voor je vanaf sessie. Nu, Taylor Swift, dit is de v of Good drowning and deceived All oh, because you came for me hard richting de zon. Tijdens de vijf, zomerweek zomerweken binnen nu. En een half uur is jouw kans om uh, die te winnen. En Fieke, zomer het nieuws met De nou, Aanstaand minister Vincent Karremans staat misschien niet op de bordesfoto. En waarom vertel ik je zo? Luxe die je voelt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 Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%? Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Moniton. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manitam, Te Bestel op moniton.nl. Tijd voor een nieuw uitzicht met Karwei. Profiteer nu van wat 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei. Maak het mooier. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt...